4 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Duitse politie heeft gewaarschuwd voor een bomaanslag in Berlijn... vanavond tijdens de finale van de Champions League. Volgens het de tijdschrift Der Spiegel heeft de politie... er bij de minister van Binnenlandse Zaken op aangedrongen... extra veiligheidsmaatregelen te nemen. De recherche zou van de Russische geheime dienst... de naam van een vermeende terrorist in Duitsland hebben gekregen. Ook zouden meerdere verdachten uit de islamitische hoek een aanslag beramen. Het is niet bekend wat het doelwit van de aanslag is... Vooral de openbare festiviteiten rond de Europese voetbalfinale... zouden gevaarlijk kunnen zijn. Daarom worden mensen die deze plaatsen bezoeken... onderworpen aan extra controles. Het is opnieuw onrustig geweest in het centrum van Utrecht... waar de mobiele eenheid twee monumentale kraakpanden heeft ontruimd. De gebouwen staan naast het stadhuis. Krakers gooiden verfbommen naar de ME... toen de laatste kraker werd losgeknipt. De ME begon gisteravond met de ontruiming van de kraakpanden... die bekend staan als de Ubica-panden... Dat duurde uiteindelijk 14 uur omdat de krakers zich hadden vastgeketend aan de gebouwen. Het was volgens de politie niet moeilijk om de panden binnen te komen. De krakers hadden geen barricades opgeworpen. Tot nu toe zijn 12 mensen gearresteerd. De krakers hebben voor 6 uur een demonstratie aangekondigd. De Utrechtse politie zegt dat er extra toezicht wordt gehouden... en sluit niet uit dat het opnieuw onrustig wordt. Het huis waar Johan Kruijf tot zijn twaalfde jaar heeft gewoond... wordt mogelijk toch een museum... Het huis in Amsterdam zou te koop worden gezet, maar woningcorporatie Eijmeren ziet er vanaf nadat er bezwaar tegen was gemaakt. Er zijn meerdere geïnteresseerden om het pand om te bouwen tot museum. Het huis staat in Betondorp, op een steenworp afstand van het oude Ajaxstadion De Meer. Kruisouders ouders hadden er een groentezaak. Het weer, steeds meer wolkenvelden, maar soms ook nog zon en in het zuidoosten kans op een bui. Vanuit het noordoosten gaat het de komende uren regenen. Vannacht regent het overal. En in het zuidoosten ook morgen nog regen. In de rest van het land is het dan droog. En dan wordt het 12 tot 15 graden. Dit was het NOS-journaal. ANW Verkeersinformatie. Op de A4 Amsterdam-Den Haag loopt het vast. omdat er een vrachtwagenklem zit onder het ringkwartakadukt. Op de A10 West staat al file. Voor de Continental 2 kilometer. Richting Den Haag, omdat er eventjes een auto met pech op de linkerrijstrook stond. Veel vertraging op de A12 Den Haag-Utrecht vanwege werkzaamheden. Al de hele dag tussen Nieuwebrug en Harmelen vielen, nu 6 kilometer. Het is verstandig om voorlopig om te rijden, bijvoorbeeld via Amsterdam of via Gorkem. Ten slotte de N209, de weg Rotterdam-Hazerswouden. Die is na een ongeluk in beide richtingen dicht tussen Blijswijk en de aansluiting met de A12. De volgende boodschap is voor alle bedrijven die hun incasso's al hebben aangepast op IBAN. Wat goed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 Nog een half uur opium vanuit de Amstel -foyer van Carré. Straks Paul Koek over uh, het muziektheatervoorstelling Moby Dick. Half Duits, half Nederlands. Nee, in Duits, maar nu in het Nederlands te zien. Eerst in Duitsland. Verder dan een prachtige 80 seconden heb ik nu voor u, uh, nog voor u in de aanbieding. Uh, en we gaan nog even schakelen zo dadelijk met Gerard de Groot. Die houdt ons op de hoogte uh, van die wedstrijd Rotterdam-oranje-zwart. Maar eerst uh, iets anders. Uh, we gaan het hebben over amateurkunst. Heeft u een ongebruikt schilderspalet, toneelkostuum of instrument op zolder liggen? Dat komt dan heel goed uit. Want vandaag is de Week van de Amateurkunst van start gegaan. Ik moet nog wel even kijken of u uw gemeente meedoet. Want er zijn slechts 55 gemeenten die geld hebben gevraagd... hebben vrijgemaakt voor het initiatief. Dat zijn er 70 minder dan vorig jaar. Tom de Rooij, goedemiddag. Ja, goedemiddag. U bent projectleider van de Week van de Amateurkunst. Dat is eventjes uh, in, uh, in, uh, dikke. Hoe noem je dat? Ja, nou ja, het is inderdaad wat minder dan uh, vorig jaar. Dat ja. heeft uh, een aantal oorzaken... Allereerst was vorig jaar de deelname heel erg. Uh, ja, je zou kunnen zeggen: als je één cursus gaf in een week, dan kon je je uh, al dakgemeente noemen. En we zijn daar nu wel wat strenger in geworden. Dus de gemeenten die nu deelnemen, ja. daar zijn ook uitgebreide programma's gedurende de hele week uh, van start. Oh, dus, dus als je één dingetje in een, uh, in een week had, dan, dan mag je dit jaar niet meer jezelf uh, week amateurkunstgemeente nee. nee. noemen? Aha. Dus dat je bent klopt. gewoon strenger geworden eigenlijk? We zijn een beetje strenger geworden. Waarom is dat? Het is toch heel belangrijk dat zoveel mogelijk mensen met amateurkunst in aanraking komen? Ja, dat klopt. En de manier waarop je dat kan doen is juist door van die grote programma's te organiseren in een gemeente. Waarbij je allerlei uh, concerten, openbare voorstellingen. maar ook op straat, exposities enzovoorts. tegelijkertijd in één week organiseert. Mm -hmm. Want dan laat je echt zien wat de amateurkunst inhoudt. Ja. En dat is in alle disciplines. En kunt u uh, mij aangeven hoeveel mensen er in Nederland aan amateurkunst doen? Ja, dat zijn er ruim 7 miljoen. Zo. Uh, en daarvan, ongeveer, schatten we in, 4,5 miljoen die meer dan een uur per week aan amateurkunst doen. Mm -hmm. uh, dus dat is heel breed en heel intensief. Een beetje vergelijkbaar met het aantal mensen dat een sport doet. Ja. Uh, met het verschil dat in de amateurkunst heel veel mensen natuurlijk ook op individuele basis met hun uh, hobby, zou je het kunnen noemen, bezig zijn. Ja, nou, nou, en nee, juist in, ja. in, in deze week proberen we juist ook alle schilders en dichters mm -hmm. met elkaar te verbinden. Ja. Nou, nou wordt Van Sport altijd gezegd dat het heel belangrijk dat verbroedert en dergelijke. Is dat uh, met amateurkunst ook het geval? Nou zeker wat betreft de podiumkunsten. Daarin zie je ook uit allerlei onderzoeken dat die mensen wat uh, meer vertrouwenwekkend in de maatschappij staan... Uh, dat ze te maken krijgen met allerlei mensen... tolerantie, enzovoort, enzovoort. Uh, maar het belangrijkste is natuurlijk dat je een uitklap, uh, uitklep hebt... uitlaatklep voor je emoties. Ja. Uh, want dat is nou juist waar het in de kunst om draait. Ja. De wereld van de andere kant nog eens een keer beschouwd. Mm -hmm. Lekker zingen, bijvoorbeeld. Lekker zingen. Ja. Lelystad doet het heel goed. Hè? Want die kregen vandaag, uh, vandaag de prijs voor de beste amateurkunstgemeente. Wat, wat, wat doen zij zo goed? Nou, wat zij doen dat ze de amateurkunst gedurende het hele jaar door, want ze hebben het niet gekregen voor deze week, maar echt beleid wat ze al hadden ingezet de jaren tevoren en beleid van de komende jaren. Ze zitten echt in de buurten en de wijken met de amateurkunst. Dus Ze maken een verbinding tussen al die groepen en al die individu individuen in Lelystad die ja. voortdurend bezig zijn met amateurkunst. Uh, en, en laten dat niet maar één weekje per jaar zien, maar doen dat echt heel grommig en structureel. Ja. Nou hebben we het uh, de, de afgelopen tijd, ja, de afgelopen jaar veel over bezuinigingen gehad. Maar ik geloof dat amateurkunst, dat de, de, de overheid wil dat jaar stimuleren, toch? Nou, dat is niet helemaal. Ei, het geval, nee, nee. Uh, het, het Rijk deed al niet zoveel ah. aan geld voor de amateurkunst. Wel via uh, de, de publieke fondsen, die hebben nog wel geld voor de amateurkunst. Uh, maar het grootste gedeelte van de subsidies komt bij de gemeenten vandaan. En die gemeenten ja, die hebben natuurlijk te maken met teruglopende financiën. Hmm. Uh, dus dat zie je ook in de amateurkunst, Vooral in het cursuscircuit. De mensen die uh, lessen volgen aan het Centra voor de Kunsten. Uh, daar zie je echt op het moment dat er heel veel centra gesloten worden. Ja. En in plaats van uh, subsidie geven omdat je bestaat... Uh, doen heel veel gemeenten nu subsidies op basis van projecten. Hmm. Uh, en dan vaak projecten op het gebied van samenwerking, crossovers tussen bepaalde disciplines of vernieuwend aanbod. Maar ja, projecten die gaan weer voorbij en dan uh, vervolgens ja. uh, is, het, uh, dat klopt. is het over. Ja. ja, dus de structurele instandhouding van de amateurkens komt toch op die amateurkens naar zelf neer. Uh, dat vind ik heel bijzonder in de amateurkens. Dan zie je ook dat we ook zelf meer geld in investeren. Ja. Dat deze al... Maar dat betekent dat je wel geld moet hebben... als je bijvoorbeeld een ja. instrument gaat spelen of wat dan ook. Het wordt niet gesubsidieerd precies. meer, hè? Precies. Ja. Dus uh, de toegankelijkheid van de amateurkunst wordt is minder. Echt in gevaar. Ja. Laten we uh, deze week vieren. Ja, precies. Dat zou ik ook genieten van. Kijk voor meer informatie op uh, www.vaknederland.nl, De Week van de Amateurkunst. Tom de Rooij, ik dank u wel. En we gaan even naar muziek luisteren. Girls in the City, zo heet het nieuwe album van Wouter Hamel. Het titelnummer is een duel, of een duet, duet, met Lucky Fons de Derde samen. When you were alone in the In Fons, de derde, en, uh, Wouter Hamel Girls in the City. Gaat vanzelf uh, gaat de zon schijnen als deze muziek uh, dus, uh, gespeeld wordt. Uh, het is uh, afkomstig van het gelijknamige album van Wouter Hamel Girls in the City. Regisseur Paul Koek die zit hier aan tafel. Hij is van de Veenfabriek in Leiden. Hij maakte van de klassieke roman Moby Dick van Herman Melville. Een, een muziektheatervoorstelling over het obsessieve verlangen waar mensen uiteindelijk aan ten gronden gaan. Uh, welk verlangen het dan ook is. Moby Dick, het concert heet het is te zien uh, aanstaande maandag en dinsdag in, hier in Amsterdam, in de Schouwburg... en uh, tijdens de operadagen in Rotterdam. Moby Dick, het verhaal, nog even. Het is de, de kapitein die zijn been kwijtraakt... en uh, uiteindelijk uh, eeuwig blijft jagen op die vervelende walvis, toch? Ja, ja dat is precies. precies. die heeft een confrontatie met uh, de witte potvis, uh, Moby Dick. En hij verliest zijn been en daarna zijn ze aan elkaar uh, verbonden... Ja. Zowel de walvis als hij. Want het beest heeft dat been en hij wil eigenlijk dat been terug. Of misschien wil hij wel iets heel anders. Ja, ze hebben in ieder geval een groot verlangen naar elkaar gekregen daardoor. Ja. Wanneer uh, las je het boek voor het eerst? Je het nog? Nou, dat is wel aardig. Ik heb dat boek al heel lang... Maar ik heb het nooit helemaal uitgelezen. Het staat in de kast. en het, ja. uh, het staat voortdurend te lonken naar je, maar je komt er niet aan toe. Ja, en ik, ik denk dat dat voor velen onder ons uh, geldt. En uh, door dit project ben ik het wel weer helemaal gaan lezen. En ik uh, beveel het warm aan. Het is een onwaarschijnlijk boek. Het is echt... Het is niet voor niks dat hij naast Cervantes, de Bijbel, King Lear... dat, dat hij daarbij hoort. Ja, dat ja, ja. klopt wel. Ja, ik heb dat met Cervantes, Quixote, die staat in de kast. Die moet ik nog steeds nee, lezen. Ja, doe het maar wel. Misschien toch? zit er ook wel een opera in, wie weet. Ja. Nou ja, dat is wel ook zo'n ja. uh, zo uh, mythische ja. rijkwijte wat zo'n ja. boek heeft. Ja, ja, ja. Ja. Want hoorde je hier meteen ook... Nou, dat is natuurlijk de vraag die ik je als mu muzikant, als componist moet, moet stellen... hoorde je hier ook meteen muziek bij? Hoorde je Hier zit een muziektheatervoorstelling in. Nou, eigenlijk wel. Juist omdat hij zo, um, um, zo onwaarschijnlijk veel lagen heeft. Dus het, uh, Je kan kiezen. Uh, het is um, encyclopedisch. Uh, het is documentair. Het is een liefdesverlangen. Het is het verlies van identiteit. Mm -hmm. uh, het is op, op zee zitten zonder dat je weet dat je kapitein een ander plan heeft... dan dat je zelf dacht dat hij had. Mm -hmm. Dus er is veel geheim, er ja. is veel mystiek... En Um, met name de vraag om, um, aan Peter Verhelst om het boek te gaan verwerken... De Vlaamse uh, auteur. He, Vlaamse die, auteur het, ja. die maakte eigenlijk dat ik nog meer vertrouwde... op, het mu op de musicaliteit en de ruimte die we konden ja, krijgen. Het belangrijkste ingreep die hij heeft gedaan... eigenlijk is wel dat hij de verteller, die Ismaël... Dat, die heeft hij helemaal uitgelaten. Ja, is weg. Schokkend, hè? ja, Ja, Ik heb uh, vijf dagen in, uh, bij Bloemendaal uh, een, een huisje gehuurd... om alleen over de zee uit te kijken... voordat ik ging repeteren. En ik kwam er echt niet uit. Ik vond het verschrikkelijk. Ik, je, je denkt als eerste aan... Ismaël, je denkt uh, hè, maar uh, ja, hij heeft hem eruit gehaald. Ja. En, en dat blijkt goed uit te pakken. Ja. Je kwam het huisje niet uit, of? Nou, ik, ik, ik wilde gewoon weten wat het is om alleen naar een zee te kijken. Aha. En ik woon niet langs het, langs het strand. Dus dat heb ik gehuurd. En ik ben gewoon vijf dagen gaan zitten kijken. En wat doet dat met je? De, de onmetelijke wijte gaat, gaat spelen. En vooral s'nachts. Ik be begon te begrijpen um, wat het is om tussen hemel en aarde te deinen. <hijen> en uh, denk ik. Um, het toeval is wel dat wij, wij met, de veen, met de veenfabriek maken... Wij altijd een soort tussen... Um, moment voor het publiek om ons proces, repetitieproces te delen, en daar hadden we een lezing van Henk van Velde, de, onze Henk de Velde, de zeiler, precies. Ja. En uh, zijn verhalen kwamen werkelijk onwaarschijnlijk overeen met een aantal verhalen uit, uh, uit Moby Dick van ons. Ja, dus toen klopte ook ineens de tekst van Verhels, ja. die klopte met die ervaringen. Dus ja, toen wist je de, dat je op de precies, goede weg was? Precies, met, met een werkelijkheid. Ja, ja dat vond ik uh, heel bijzonder. Ja, want ja. ook wat jij schetst, natuurlijk, de, de, de ook als je de einde ziet, dat je niet weet waar de zee ophoudt en de lucht begint. Ja. Dat, dat werk, ja. dat soort ja. ideeën. Ja, en daardoor, en dan meet je ook, uh, zie je ook dat, wat Peter ook aan had... dat je, als je dat drie of vier jaar meemaakt, en zeker honderd uh, jaar geleden mm -hmm. uh, meer... Um, dan verlies je je identiteit. Ja. Je hebt geen kader meer. Nee. <hums> we, we, we kunnen muziek laten horen, dat is mooi. Oh ja. is, we hebben een, een, een, een stukje van de muziek die gebruikt wordt. Summer I have to be, The sea. The sea. The sea. Ja, Dit drukt het al uit. Hè. Ik kan niet thuis uh, tussen de vier muren zitten. Ik moet naar die zee. Ja. Die, die, die, die roep is, is zo sterk, die kan ik niet weer staan. Ja, Ja. Ik, ik, ergens achter in het boek beschrijft Agap opeens... dat hij eigenlijk getrouwd is en een klein kind heeft. Mm -hmm. En dat vond ik zo onwaarschijnlijk. Dus je weet dat je weggaat, nooit meer terugkomt. En je laat dat achter. Dan moet er iets zijn wat je verlangen uh, uh, werkelijkheid uh, geeft. En ja. power geeft. Ja. Ja. Het is een, een band, track die, die staat op het podium. De, de acteurs ja. die, die zingen en spelen ook. Het is overigens niet een opera in de traditionele zin... van dat er voortdurend gezongen wordt. Nee, zeker niet. Het zijn vijf monologen. En de muziek uh, begeleidt die monologen, uh, die, die reflecteert op die monologen en heeft een zelfstandige rol. Mm -hmm. En uh, dat, dat, dat is misschien ook wel precies het verschil tussen, het, uh, tussen opera en muziektheater. De, ik denk dat er in het muziektheater dat de vorm wat, uh, wat, wat losser kan zijn en, wat, en er wordt ook veel meer geïmproviseerd. Ja. muzikaal gezien. Ja. Was in Duitsland te zien, de voorstelling? Hoe is hij daar ja. ontvangen? Ja, ontvangen? onwaarschijnlijk. Ja, dat was echt een cadeautje. Ja. Betekent ja. wel alles Duits. Al die acteurs, die moeten nu die teksten weer in het Nederlands gaan lezen. Ja, of? dat is wel uniek. Wij, wij, voor ons is het wat vanzelfsprekender om uh, als acteur in het Duits uh, te spreken. Als je in Duitsland speelt. Ook omdat Duitsland dat nogal verlangt. Hè. Die naam heeft het en je moet het heel goed doen. En wij doen het ook heel goed. We hebben een Eva Pieper, is onze coach. Die, die zit er echt omheen om de accenten te proberen te nivelleren. Ja. Maar nu is het andersom. Dus nu zijn de Duitsers uh, uh, nerveus, want die uh, uh, uh, spreken nu Nederlands. Ja, laten we even naar uh, Therese Deur luisteren. Die, die ja. is Duits en die moet dus nu waarschijnlijk ook ineens in Nederlands. Ja. Dit is in Duits nog. Ja. Herinnert je aan urwälder die zich met wasser vullen? Aus den Sümpfen schossen überall geysieren empor... als leggen tausende Walfische unterm schlick verborgen. Ja, ze speelt een walvis. Hoe speel je een walvis, vraag ik me af. Ja, dat zoals zij dat doet, is heel, heel klein eigenlijk. Want het is een klein vrouwtje ook nog maar. Ja, ja, ja dat is inderdaad. Dat, was, dat waren die vijf dagen Bloemendaal. Ik <laughs> dacht, dat, dat, hoe ga ik dat doen? Ja, en hoe... Maar nou ja, toch, door veel, door, door, door veel uit te proberen, er heel ruim in te staan, er veel over te spreken. Dat we geen, uh, geen, um, geen typetjes moesten gaan spelen. Ook, ook alle muzikanten niet. Uh, blijf heel dicht bij jezelf. Maar. Um, Maak, maak hele kleine bewegingen die, die misschien wel doen denken aan een vis. Mm -hmm. um, maar maak je daar niet te druk om. Ga, nee. Het gaat om, uh, uiteindelijk om het, het grote verhaal. Uh, en het collectief, wie we zijn op het toneel ja. uiteindelijk. En het oogt als, een, als, echt, als walvisvaarders. Die zien er heel ruig uit. Ja, met grote ah, ja. lange baarden. En, uh, ja, zeker. Maar ja. dat zijn verhalen in feite van de man in het kraaiennest. en de ja. man met de harpoen en dergelijke. Ja. Die zet je neer in die monologen. Ja. Ja, ja, en die vertellen over hun eenzaamheid en over hun uh, hoop om terug te komen. En sommigen hebben gezien dat het oneindigheidsteken uit elkaar valt en dus um, um, waarschijnlijk zal eindigen. Dus uh, ja, het zijn hele verschillende verhalen, maar wel allemaal verhalen die uh, bij Henk met name ook terugkwamen. Ik vond het zo verbijzend. Ja, ja. Het is, euh, zoals gezegd, te zien. Moby Dick, het concert van de regisseur Paul Koek. Met muziek van de band Track. Maandag en dinsdag in de Stad Schouwburg in Amsterdam. Vrijdag 31 mei, zaterdag 1 juni. Op de operadagen in Rotterdam. En Moby Dick, het concert komt volgend seizoen ook terug. Ja, in het ook, in ja. ook in Duitsland. Ook ja. in Duitsland? Uh, ja, ook, ook in Nederland? Ja, ook okay, in Nederland. Oké, dankjewel. Paul Koek, graag gedaan. Ga mij naar de 80 seconden. Elke week geven wij een... Ja, blijf zitten, want dit vind je mooi. Mm -hmm. eh, geven wij een talentengelegenheid om hier 1 minuut en 20 seconden te vullen. Eh, en degene die dat vanmiddag gaat doen heet Letitia Gerards. Ik eh, ga even een tekst lezen. Ze zingt met de intensiteit van iemand die al zes mislukte huwelijken achter de rug heeft. Dat zegt Nico Dijkshoorn <gacht> over haar optreden in de wereld door. Deze 19-jarige sopraan won vorige maand het Prinses Christina concours. Ze mocht een paar weken geleden nog op de Argentijnse televisie Het Wilhelmus... Zingen. En Ruud van der Meer, oud-directeur van het Prinses Christina Concours... die zat in de jury van het Concours dit jaar en hij kondigt haar aan. Letitia Gerards heeft een mooie stem en een goede basistechniek. Ze is heel extravert en heeft een sterke podiumpresence. Er staat echt iemand. Ze heeft plezier in het zingen en dat werkt voor de luisteraar aanstekelijk. Letitia heeft mijn zinzien alle mogelijkheden voor een succesvolle carrière... Daarom beveel ik haar graag aan voor de 80 seconden. De 80 seconden van Letitia Gerard. Ga je gang. Oh, wie is de muziek als rotwek? Wie of wat je al in bed? Oh, ik geef een lukke water, de kernel koud water. Gershwin keeps pounding on tin. How can I be civil when hearing this drivel? It's only for nightclubbing sauces. Oh, give me the frenzy words, it is easy, and go tell the band if they want a hand. The words must be straussed up flow along and the flame of the mouse, keep to keeps and give me song. My straws, my jing, my straws is the thing. So I say to ha cha cha, hello, just give me a home. Letitia Gerards was dat piano-Peon Zoer, die haar begeleide. Ja, en, en, en. Paul Koek, die zit hier nog aan tafel, die zei. die zijn net 19. Ja, toch? Ja, dat klopt. Dat, dat klopt. is echt waar. Ja. ja, dat is echt waar. Meid, waar haal je het vandaan? Ja, daarvan genieten, veel studeren. En daarvan genieten, is dat heel belangrijk? Oh, dat is dat je... ontzettend belangrijk. Want als je er niet van geniet, dan. Uh, ja dan moet je dit gewoon niet, niet gaan doen. Want er zijn zoveel zangeressen die dit willen. Ja, ja. Wou je nog wat zeggen, Paul? Of, uh, uh, nee, nee, nee. Uh, um, ik, ik, ik vind je... Uh, je stem lijkt... veel verder, zeg maar, dan die 19 jaar. Dus daarom... En, uh, ja, super mooi. En uh, de, de, Ik vind het een goede reden dat je, dat je veel geniet. Nou. Dat het daardoor beter wordt. Heel goed. <laughs> Dankjewel. En vooral, doorgaan, he? en vooral doorgaan. En vooral ja, doorgaan. Door, ja. Ja, uh, hoe, hoe maak je zo'n aria als deze eigen? Hoe, hoe, hoe doe je dat? Is dat een kwestie van veel studeren? Dus ja, dat is een kwestie van veel studeren... Hmm. maar ook weten waar, waar het over gaat. Hmm. Uh, een eigen analyse maken. Dit is toevallig een, uh, een zelfgeschreven lied... maar als je een aria zingt, weten waar de, waar de opera over gaat... Uh, welke componist het heeft uh, gecomponeerd... en dan gewoon... Uh, zelf geschreven, dit? Je, je, je... Nee, ik heb het niet zelf geschreven, oh. maar het, komt, het is uh, <laughs> een stuk van Gertrude Man, ik zoek weer mijn papieren, dat wist <laughs> ik helemaal niet. Ja, ja. Nee, maar dit is gewoon een, een, een lied. N niet voor een opera of voor een musical. Oh, op die, op die manier, ja. Ja, ja, ja, ja, ja. En dat uh, Prinses Christina Concours, wat, wat heeft dat je uh, opgeleverd? Behalve dan dat je nu in Carré staat, maar goed, dat, is een, <laughs> dat is bijzaak. Um, nou ja, ze, ze organiseren gewoon veel concerten voor je. Ja, ze, ze, ze geven je gewoon een podium. Ik, werk, ik ging drie dagen daarna ging naar, naar Argentinië. Dat je echt denkt van... Oké, okay, ik zit nu opeens in Buenos Aires. Wat oh, dat, doe ik hier? Dat hoorde, dat hoorde erbij. Omdat je gewonnen had, mocht je naar Argentinië. Nee, niet omdat ik gewonnen had. Gewoon omdat ze een paar muzikanten daar naartoe wilden sturen. Ik ja. was de gelukkige. En toen stond je op de Argentijnse televisie het Wilhelmus te zien. Ja, inderdaad. Wat een, wat een feest, wat een leven, wat geweldig. Je bent 15 juni te zien met een duet uit de West Side Story in het Comedy Theater. Hè? Ja, klopt. Oké, okay, als onderdeel van het Holland Festival. Ja. Dus je staat ook al in het Holland Festival. Nou, nou dat u, kunt u thuis bekijken, thuis, want op 15 juni wordt het uitgezonden op Nederland 2 om kwart over tien. Letitia Gerards, dankjewel dat je hier was. Dankjewel. Heel fijn. Uh, gaan we even schakelen met uh, Gerard de Groot, die kijkt naar Oranje-Zwart uh, tegen Rotterdam. Het was net uh, rust, maar nu even niet, hè? Nee, er is het, uh, weer gespeeld in de tweede helft. Uh, bijna negen minuten gespeeld. Het is nog steeds 1-0 in het voordeel van Rotterdam. We hebben net een incidentje achter de rug. De Australier van Rotterdam, Mark Noels, die zette zijn tegenstander ook al geen Nederlandse speler, maar een Belg, uh, Briels, zo hard opzij dat Briels even behandeld moest worden. Noels moest bij de scheidsrechter komen, kreeg een gele kaart en moet voor vijf minuten aan de kant zitten. Dus Rotterdam even verder met tien mensen tegen Oranje-Zwart. Oranje-Zwart dat na de rust niet echt die explosie heeft kunnen laten zien die je eigenlijk had verwacht. Want als je 2-1-0 achterstaat uh, bij de rust, dan verwacht je dat er in de rust de mannen even bij elkaar worden gezet, de tanden erop. Er tegenaan zou dan de coach van Oranje Zwart, Michel van der Heuvel, hebben moeten roepen. En dan verwacht je een furie na de rust. Nou, die is er nog steeds niet gekomen. Daardoor heeft Rotterdam het eigenlijk tot nu toe heel erg makkelijk gehad. Ook al omdat Rob Rekkers, terwijl hij zojuist alleen op de doelman van Rotterdam, Piermin Blaak, afkwam... ...de bal heel dom opzij legde naar rechts. Daar was helemaal niemand, althans... Geen oranje-zwart medespeler. En die mogelijkheid voor oranje-zwart. De enige eigenlijk echte tot nu toe in de wedstrijd. Die ging voorbij. Voorlopig dus Rotterdam met tien mensen. Maar ze hebben de zaak wel in handen. En Leiden nog steeds met nog te spelen. 26 minuten met 1-0. Oké, okay, dankjewel Gerard de Grote. Meer ongetwijfeld straks in de, in de Langste Lijnen tijdens het Sportforum. Dan onderbreken ze dat programma voor de sport. Lijkt me heel logisch. Uh, Paul Koek, heb je, nog een, heb je nog iets gelezen, gezien, gehoord de laatste tijd wat je even wilt melden? Uh, ja, dat is goed. Um, um, ik, heb, heb, ik ben er nog niet geweest, maar ik heb goede verhalen gehoord over de voorstelling Woendebaum en het Roodtheater. Wat ik heel tof vind. En de Veenfabriek heeft zelf. Een hele mooie voorstelling gemaakt door Lizzie Timmers, Ariana. Uh, die in Leiden speelt. En dat is, echt, uh, dat is echt killing. Bij jou in de v -fabriek. Ja. ja. Oké, okay, hoe heet je voorstelling? Ariana. Ariana, oké. Okay. Dank je wel. Goeie okay, reis graag naar graag. Leiden. Dank je wel. En dat was Opium voor deze week. Uh, Paul Koek bedankt, Letitia Gerards bedankt voor hun komst. Uh, wilt u reageren op dit programma? Dat kan opium.avro.nl. Dat kan de hele week om vijf uur op Nederland 2. Ik zet al eerder aandacht voor de Biennale. Uh, in uh, Kunstuur bij de AVRO. Uh, en uh, Twitter kunt u ook uh, de hele week uh, uh, haakje je opium AVRO... of bezoek onze Facebookpagina. En kijk daar ook voor uh, de informatie over uh, uh, Dirk van Wilde, S&T-machine, het filmpje. Straks uh, het sportforum. Ik wens u nu alvast een heel fijn weekend. Uh, maak er wat moois van. En Robert Meder, wat ga jij straks doen? Wie zijn er allemaal, behalve Tom Boot? Ja, inderdaad. Tom Boot is er. Uh, Nander Boers is er. Uh, schrijver, uh, wieler, journalist. Um, die is er. En, uh, Edwin Winkels is er ook, ook een boek geschreven. Correspondent natuurlijk in uh, Spanje. We gaan het hebben over uh, de Champions League finale van vanavond. We volgen het hockey, we volgen de Giro Live. Uh, de schaatshalvergadering, mooi woord. Schaatshalvergadering van de KNSB in Utrecht. Daar straks meer over. En uh, ja, dan een opmerkelijke zaken de basketbalwereld. In oktober tekort van 1 ton. En een maand later blijkt dat tekort 8 ton te zijn. Zometeen hebben we de penningmeester aan de lijn van de basketbalbond. Maar eerst om half vijf precies het nieuws met Martijn van Beek. Dit is Radio 1, het NOS-journaal. VVD-Congres in Maarsen heeft een motie die pleit voor schorsing of rooiement van VVD'ers die in opspraak zijn geraakt, verworpen. 87,6% van de aanwezigen stemden tegen de motie. De motie was ingediend door tien leden, onder wie gemeenteraadsleden en statenleden uit Amsterdam, Den Haag en Eindhoven. Zij is de meer daadkracht van het partijbestuur in zaken van corruptieverdachte VVD'ers. De ontruiming van twee monumentale kraakpanden in het centrum van Utrecht... heeft de mobiele eenheid 14 uur gekost. Krakers hadden zich vastgeketend aan het gebouw. Volgens de politie deden ze dat met verzwaard en gewapend beton. De MEE had geen probleem om de gebouwen... die bekend staan als de Ubica-panden binnen te komen. Krakers hadden geen barricades opgeworpen. Tot nu toe zijn 12 mensen gearresteerd.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 En van het noordoosten uit begint de bewolking nu echt toe te nemen en er volgt ook regen in de loop van de avond en nacht. Temperaturen gaan dalen, het wordt een graad of acht als minimum. En later vanavond wordt het in het noorden alweer droog en in het noordwesten klaart het zelfs wat op. Morgen overdag in het zuidoosten lang bewolking en een beetje miezerig weer. Uh, geleidelijk aan wordt het ook daar wel droog en dat gebeurt elders veel sneller en het klaart elders ook wat meer op. Meestal zon morgen in het noorden en noordwesten, het wordt 12 tot 15 graden en er staat een matige tot krachtige wind, krachtig langs de kust uit noordwestelijke richting. Dan maandag een droge dag, zonnige periode 17 graden... en dinsdag maar liefst 19 graden op de thermometers. Het lijkt er eindelijk wat op, maar in de loop van dinsdag... neemt wel de kans op buien weer toe. En woensdag en donderdag zijn er al meer buien en meer bewolking... en gaat het kwik ook weer iets omlaag. AMB Verkeersinformatie. Een file door werkzaamheden op de A12 Den Haag-Utrecht. Al sinds vanochtend vroeg staat het daar vast. Tussen Nieuwebrug en Harmelen 4 kilometer. Op de N209, de weg Rotterdam-Hazerswoude, is een ongeluk gebeurd. Die weg is in beide richtingen dicht tussen Blijswijk en de A12. Langs de lijnen met Robert Meder... Goedemiddag, Geno langs de lijn tot zes uur. Als u naar de webcam kijkt, dan ziet u dat de studio langzaam volloopt. We hebben veel live sports. Een boeiend forum ongetwijfeld met Nando Boers, Edwin Winkels en Tom Boot. De playoffs in het hockey zijn dit week. keinen. Straks de vrouwen, want Amsterdam speelde tegen Den Bosch. Maar eerst de mannen waar we het over gaan hebben. Rotterdam thuis tegen Oranje-Zwart, Gerrit de Groot. Ja, toch maar even die vrouwen eerst pakkend uh, met een uitslag. Tim Steens komt hier net aanrennen. Die is bij die wedstrijd geweest en heeft gezien dat uh, Den Bos uiteindelijk... Uh... Amsterdam versloeg in de shoot het was 0-0 de, na de normale speeltijd en uh, Tim zal zo direct uh, als dit duel is afgelopen en dan heb ik het over dit duel, dan heb ik het over Rotterdam tegen Oranje Zwart bij de Mannen, de eerste wedstrijd van de finale, het is gevorderd tot een kwartier in de tweede helft en het is nog steeds 1-0 voor thuisploeg Rotterdam, eerste helft halverwege gescoord door Steve Edwards, 1-0 dus voor Rotterdam tegen Oranje Zwart en Oranje Zwart valt heel, heel erg tegen hoor hier, tegen Rotterdam. Rotterdam heeft het tot nu toe nog helemaal niet lastig. Oké, okay, geef je mij Tim dan eventjes. Dus dan meld ik wel eerst even dat uh, Formule 1 coureur Nico Rosberg uh, morgen start vanaf pole position tijdens de Grand Prix van Monaco. Uh, het is al de derde keer dat de Duitser de snelste kwalificatietijd uh, neerzet dit seizoen. In uh, Monte Carlo werd Lewis Hamilton tweede en klassemensleider Sebastian Vettel derde. Guido van der Garde overleefde voor het uh, eerste, figuurlijk dan uh, in zijn loopbaan de eerste schifting bij de kwalificaties. Hij mag morgen vanaf de 15e plaats uh, beginnen. Dan uh, weer terug naar uh, Tim. Heeft hij de plek ingenomen van de uh, uh, oh, oké. Okay. Goed. Uh, ik dacht dat wij even naar Tim gingen. We gaan niet naar Tim, begrijp ik. Dan gaan we naar uh, Gio Lippens, naar uh, de Giro. Ja, dit, heeft dit nog iets? Het, het is dat de wegen schoon zijn. Het weer hier is slecht, uh, maar we zitten naar de beelden te kijken, uh, Gio. Het zijn mooie wintersportplaatjes, inderdaad. Uh, ik zou bijna zeggen, laten we ook naar de afdaling uh, gaan kijken straks. Nadat we de slalom hebben gehad. Maar uh, inderdaad, de renners rijden nu trouwens langs een prachtig meer. Het meer van Mizorina. En uh, dan zie je aan de borden van dat meer, meer, waar geen ijs op ligt. Dus zo koud is het nou ook alweer niet. Maar je ziet alleen maar sneeuw, alleen maar witte velden. Drie man aan de leiding. Twee Italianen, één Nederlander. De Italianen zijn Brambilla en Capecchi. En die Nederlander, hoe kan het anders? Want hij maakt deze Giro voortdurend indruk in uh, ontsnappingen. Pieter Wening, hij probeert het weer. 46 seconden hebben ze voorsprong op de man in de berg. Trui, dat is Pirazzi. En dan uh, 1 minuut en 14 op het peloton nog 6,6 kilometer te rijden. Ze gaan nu beginnen aan de beklimming van de di Lavaredo. De zwaarste meters van deze Giro. Langs de lijn sportforum: meningen en analyses over de sportactualiteiten. Ja, ik zei al hier aan tafel. Uh, Edwin Winkels, goedenavond. Uh, goedenavond. nou, Goedemiddag, goedemiddag nog, ja, nee, ja. <laughs> um, um, Een Schrijver ook, uh, Roman uit. Um, dus ik, ik, ik, ik moet altijd eerst even beginnen met het, jouw moment van de week. Maar ik denk dat dat wel enig verband houdt met het uh, uitkomen van je boek. Want Je bent zo druk nu. Ja, uh, dit is, uh, ik ben al vaak in Hilversum geweest deze week voor interviews. Dan niet over sport, maar over, over welkom thuis. Uh, het is niet mijn eerste boek, maar wel mijn eerste echte roman. Mm. Maar trouwens, uh, op, op een kleine herinnering aan het EK van 88... en de spontane feesten, oranjefeesten die we toen nog hadden en daarna nooit meer spontaan waren... verder helemaal geen woord sport in voorkomt. Aha. Er zit een man wel af en toe op de fiets de, over de Veluwe... maar dat heeft niks met wielrennen te maken. Nee, Oké, okay, goed. Aan jouw sportmoment van de week dan graag. Ja, er zijn er heel veel. Ik, ik vind de sneeuw die we nu zien in de Giro... en het slechte weer daar uh, momenten... maar laat ik toch... Ik was er niet. Een moment dat Spanje meenemen... Uh, toch het uiteindelijk nog voorlopig stille afscheid... van, uh, van José Mourinho uh, bij Real Madrid... de man die de ploeg de in de, décima, de tiende Europa Cup moest te bezorgen, dat niet gedaan heeft. En uh, hij zal nog twee wedstrijden op de bank zitten. Ik ben vooral benieuwd naar wat de voorzitter van de week... zei Florentino Perez, over, uh, over zijn vertrek. Uh, wat Mourinho's beruchte laatste woorden zullen zijn... voordat hij naar Londen vertrekt. Ja, ja. Goed, Nando... Uh, ook welkom. Goedemiddag. Ook een boek geschreven? Ja, ook. Ik ben erin begonnen. Amigo heet het, het is net uit. Ik ben, ik ben erin begonnen en ik zat boven en ik ben ermee gestopt omdat ik het geen respectvolle plek vind, vond om, om het door te lezen. Ik vond hem zo boeiend, ik had iedereen aanraden. Het uh, de laatste keer dat ik het zeg. Dankjewel. Compliment, ja. het gaat over, over het briefverkeer tussen uh, Aurelio de, de wielrenner en, en, en jouzelf. Ja. Dat ooit in 2000 8 is begonnen, geloof ik? Nee, 2009 zijn we begonnen en we zijn er vorig jaar in december mee gestopt. En dat was de bedoeling dat we dat natuurlijk één jaar zouden doen. Maar halverwege dat jaar stortte Pedro in een ravijn tijdens het Giro d'Italia en viel 80 meter. En hij is weer opgekrabbeld. Ja. En, dat is een en ik bleef schrijven er... en hij antwoordde af en toe terug... en af en toe heel lang niet. En, wat... uh, affijn, nu zijn we uh, het, uh, het is er. En dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. Ja, het kindje is er, om maar nou, zo te zeggen. Dat weet ik niet. Nee? Het kindje, nee. nee, ja, nee. Is... Hoewel Pedro het wel over een geboorte had uiteindelijk. De bevalling, het was een bevalling voor hem, althans... die wat hem betreft gelijk stond aan een geboor geboorte. Ja, ik weet niet waar hij dat, uh, hoe hij dat weet. Maar ja, wat, hij, wat hij vertelt over die val met name. Dat was neem ik aan. Ja, voor ja, hem, de, uh... de traumatische verwerking uh, ja. daarvan. Ja. En, uh, maar goed, daar zit je hier niet voor, maar ik wil er nee. toch even memoreren. Nou, heel fijn. <laughs> Hard aan gewerkt. Je moment van de week? Ja, dat is eigenlijk heel simpel. Dat hoor ik net. Uh, Giro van der Garder start vanaf de 15e plaats van de Grand Prix van Monaco. Dat is uh, lang geleden dat we de Nederlander zo hoog hebben gezien. Dat verdient applaus. Eigenlijk ja. heel simpel, want het is namelijk heel erg moeilijk. Hij rijdt voor het eerst in een Formule 1 auto uh, dit weekend in Monaco. Hij is wel redelijk goed in Monaco geweest weet ik van vroeger, toen ik daar ook nog wel eens kwam. En um, ja, dat is gewoon een, een hele goede prestatie. Ik weet niet of het geregend heeft. Of, nogmaals, ik zat in de auto hier naartoe. Maar, het uh... het regende een beetje en uh, massa... En Grosjean zijn niet gestart, geloof ik, in, ja. de, in de Q1. Maar dan nog was hij uh, de best uh, of, of de uh, rest. Uh, Laten we nou niet gaan bagatelliseren. Uh, Daarom. Nee, nee, nee, nee, nee. Maar goed, ik wil alleen maar aangeven <laughs> dat ik niet weet wat er gebeurd is. Dat ja, wou ik ja. zo, eerlijk wil ik dat ook wel zijn. Maar dat maakt het alleen nog maar knapper als hij, als hij dat in de regen heeft gedaan. Ja, met en, 750 pk. En in Monaco zeggen ze altijd, telt de stuurmanskunst meer dan de auto. Ja, het is zoals vliegen met een helikopter in je huiskamer, <laughs> hebben ze wel eens gezegd. <laughs> Tom Boot. Goedemiddag, welkom ook. Wat is jouw moment van de week? Uh, we hebben pas afscheid genomen van Van Bommel met zijn zeer lange carrière, zou ik maar zeggen. Maar ik wil even stilstaan bij het afscheid van Teun de Nooyer, De hockeyer die ook een verschrikkelijke lange carrière heeft gehad. Ik vind het wel leuk, want als je meer dan twintig jaar je carrière als speler... wil dat ook zeggen hoe je met je lichaam bent omgegaan waarschijnlijk. He? Hij heeft bijna alles gewonnen. Zowel met het nationale team als hij is pas geleden met zijn club Bloemendaal weer uh, Europacup gewonnen. Ook persoonlijk drie keer speler van het jaar van de wereld. Uh, 2003, 2005, 2006. En, fantastische sportman. Maar wat zo opvalt bij hem is, en dat vind ik erg leuk, is zijn grote bescheidenheid. En dat wil zeggen dat hij heel erg goed is. In Utrecht uh, werd vanmiddag, of wordt misschien ook wel, uh, vergaderd door de KNSB... over de plannen voor uh, die nieuwe schaatshal, waar zoveel commotie over was. Afgelopen week lekte dat uit dat hij mogelijk in Almere komt. Uh, veel commotie, vooral in Friesland. Bij het bondsbureau van de KNSB is uh, verslaggever Mark Hamer... Is er al iets naar buiten gekomen over deze vergadering, Mark? Nee, er is nog niks naar buiten gekomen. Die vergadering zou om twee uur beginnen. Dat is een half uurtje later geworden. Er is nog een petitie aangeboden namens schaatsfans. Die willen dat de topsportlocatie toch gewoon in Heerenveen blijft. Die petitie is ondertekend door 40.000 mensen. Nou ja, ondertekend. Het waren 28.000 Facebook-likes. Facebook Als jij je kat leuk laat dansen, dan heb je er misschien wel meerdere likes. Maar goed, dat is er straks aangeboden. Men kijkt serieus. Ze zit hier in een zaaltje boven mij. Ik sta hier in de lobby. Maar tot op heden hebben wij nog niks vernomen wat uiteindelijk de beslissing zal zijn van de KNSB. Goed. Dus en wanneer is het afgelopen? Heb je enige richtlijn? De planning was, de planning was rond vijf uur. Maar ja, dan zouden ze om twee uur zijn begonnen. Dus uh, nou ja, we gokken nu op, uh, op half zes dat men naar buiten komt. Goed. Blijf uh, posten als je wil. Uh, wij praten even door over die, uh, over die schaatshal. Uh, in 2016 dus mogelijk in Almere. Uh, ja, de de hele schaatswereld staat een beetje op zijn kop. De discussie was zelfs zo hevig dat ook de politiek zich ermee bemoeide. Als je een baan van 183 miljoen op dit moment uh, neer wil zetten... Ja, dan uh, denk ik dat je dat wel even goed moet laten doorrekenen. Natuurlijk is het goed voor de schaatsport als er een hypermoderne ijsbaan komt. En als het in Almere komt, dan ben ik er ook heel blij mee. Want uiteindelijk is het gewoon goed voor het Nederlandse schaatsen. Tielf gaat niet weg. Kijk, TIAF staat er en TIAF wordt natuurlijk gewoon gerenoveerd. En ik kan me wel voorstellen dat het gewoon een of andere strategische keuze is... van nu hebben we meerdere ijsbanen in Nederland. Ik vind het ook niet zo vreemd dus dat, dat Heerenveen gewoon die strijd uh, verloren heeft... Want ja. ze hebben zelf gewacht dat de concurrentie eraan zou komen. Ik ben natuurlijk wel kind van TIAF. En uh, ik ben hier opgegroeid en uh, ik, ik zou hier graag blijven schaatsen. Een, een trainingsbaan en nog sneller ijs en uh, betere faciliteiten om uiteindelijk uh, te kunnen trainen... Ja, die, die, die zijn allemaal wel, Dat vind je allemaal terug in de plannen van Almere. Maar je neemt wel een groot risico door het naar Almere te, te, te brengen, omdat je daar gewoon niet weet wat, je, wat het daar gaat worden. Nando, je steekt gelijk je vinger op, wat wil je ja, zeggen? Ja, ik ben het wel om, vaak eens met Erwin, maar ja, eerst. Twee jaar lang roepen dat het, uh, en ik weet niet of Ermen daar alleen is, maar dat Tiaf uh, niet voldoet aan de eisen, niet. En dan zeggen, ja, dan, maar dat is, uh, we weten niet wat we in Almere terugkrijgen. Dan vind ik ook een beetje uh, alleen maar kijken naar de historie. En volgens mij is de historie is ook een rekbaar begrip. Dat houdt niet in dat ik meteen meteen voor ben voor, voor een ijsdoom. Want dat vind ik nog eigenlijk misschien nog wel het allerergste dat ik dat dan op een gegeven moment moet tikken, namelijk dat Sven Kramer een wereldrecord heeft geleden in het ijsdoom. Vind ik niet zo'n mooi woord. Maar goed, uh, ja. dat zeiden. Hoe moet het dan heten? Ja, dat weet ik dan ook weer niet. Maar als het maar nee, geen ijsdom is. Nee, maar hoezo? Een, een, een Nederlandse sport... We zijn heel trots op, dan gaan we het ijsdome noemen. Dat klinkt toch als een ijsje van McDonald's, of niet? Of Burger King, of... of uh, ja. ja, ik weet niet. Dat doet me denken aan een film van Jim Jarmusch... waar ze allemaal in de cel zitten... en, en, en de Italiaan uh, <laughs> begint te roepen... IJscream, you scream, we all scream, uh, IJscream. Met, uh, met Nick Cave, was dat niet? Die. <laughs> ja, vol, nee, Tom Waits. Maar even los, los, los, los, los hiervan. Je bent, je bent halve Catalaan. Uh, ik kan me ook... Hoe <laughs> kijk je nu tegen, tegen zo'n discussie aan? Ja, nu krijg je klappen van dit zeg, Maar ik ging naar Spanje vlak na de prachtige winters... en Elfstedentochten van 85 en 86. Die ik volop meegemaakt ook verslagen voor, voor de krant Toen Het Vrije Volk. Maar als je eenmaal zo ver weg, of zover twee, twee uur weg woont... in een land waar het dus uh, nooit vriest... althans in het land wel, maar niet waar ik woon... waar de grootste ijsbaan uh, een kleine piste is uh, van FC Barcelona... Uh, de, dan, de, de afstand tot de schaatsen wordt, wordt heel erg groot. Het is natuurlijk een puur Nederlandse discussie. Maar dit lijkt, lijkt me meer dan terecht. Uh, wel een discussie tussen, tussen uh, de laatste opmerking die we hoorden. Het ook, ook niet, hoe wordt het in Almere? Nou, het, het schaatsgekke Nederland reist als naar, naar Heerenveen reist. Dan reist het ook naar Almere. Dus aan het publiek zal het niet, li uh, zal het niet liggen. Ik denk wel dat je, dat je in een land uh, waar het noorden toch al niet uh, enorm bedeeld is... met, met grote evenementen en, en veel bezoekers... Uh, uh, dat je dat soort dingen zou moeten beschermen... als Heerenveen toch, toch die traditie heeft. En, uh, en je trekt de mensen naartoe... anders komt die mensen waarschijnlijk nooit in Heerenveen. Uh, wij vinden in Nederland de afstand al gauw veel te groot. En wat is nou maximaal 200 kilometer reizen? In ja, het is dus meer. echt helemaal niks. Tom, dus... Tom Boots, uh, de, de, het basketbal ging daar geloof ik niet zo heel erg goed. Het volleyball ging er ook niet zo heel erg goed. Het voetbal leeft er ook niet heel erg. Nou... Uh, oh. de, de, Vind je wel? Nou, Heerenveen? Nou. Ja, nee, ik heb het overal meer. Ik dacht het over Heerenveen. Dat, ja, ja, dat dacht ik. Ja. Ja, Hoeveel leugens kan je dan in één zin zeggen? Nou, ja. <laughs> Wat ik er wel van, ja. van wil zeggen is dat een commissie daar heel erg goed heeft over nagedacht heel erg zorgvuldig. Uit uh, NSF-leden uh, en uh, KNSB-leden. En alles hebben afgestreept. En waarom, uh, ja, uh, uh, waarom moet je die negeren? Hè? En ik vind het eigenlijk heel erg... dat elke keer in Nederland wordt een beslissing genomen. We hebben het ook al gezien met de verdeling... van de topslootgelden bij de en nsf Die unaniem was men bijna mee eens dat die uh, zo verdeeld werd. En daarna komen altijd uh, protesten... Uh, en als tweede vind ik de rol van Doucle Terpster, die ik gelezen heb... die is voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Schaakbol, Schaatsbond... en heeft het al min of meer beloofd aan Tialf. En dan denk ik, je hebt een algemeen directeur, een technische directeur... in die commissie, wist hij het of wist hij het niet? Wat zijn daar nou voor idioterieën? Dus bedoel je ook te zeggen dat als hij die toezegging heeft gedaan... En juist nu wordt er afgeweken van die toezegging, dan moeten ze wel heel goede argumenten hebben om af te wijken. Nou, die, hebben die hebben ze sowieso, maar die hoe wordt er in die schaatsbond gecommuniceerd? Want dat zou de algemene directeur en de directeur technisch zaken toch moeten weten. Ja. Uh, ja, het die... lijkt wel alsof iedereen hier verrast is hè? dat is eigenlijk, uh, ik zelf ook. Op een gegeven moment kom, uh, komt de NOS met dat plan uit en dan blijkt het eigenlijk al bijna rond te zijn. Ja. Uh, ik geloof ook zelfs dat die, uh, dat die Antunes Entertainment Group uit uh, Los Angeles uh, er mee bezig is. Ja, het moet eerst staan en dan gaan ze zich ermee bemoeien. Ja, goed, maar het wordt wel gebruikt als een argument Of nou, als we het daar hebben, dan komen die Amerikanen. Dat vind ik ook, ook, weer, vind ik ook altijd weer opmerkelijk. Ik weet niet of jullie eraan kijken, maar opmerkelijk hoe die discussies dan allemaal Maar nou, We gaan. hebben gebeld met dat bedrijf en die hebben gezegd... nou, ho ho, uh, we eerst maar ja. even zien dat het er staat... en dan gaan we kijken of we ons ermee gaan bemoeien. Ja, maar bedoel, voor Almere is dat natuurlijk een heel iets, uh, iets bijzonders... dat zo'n bedrijf daarin geïnteresseerd is. Hm. En wordt het dus gebruikt als een argument om het, ja. om het uh, ja. te, uh, te doen. Ge, mij gaat het om dat er altijd, als een beslissing wordt genomen in dit land, dat men weer uh, ja, uh, bezwaren heeft. Ja, maar, nou ja, maar, nee, dan dan we, nu, maar dat mag ook kunnen door de manier waarop, er, waarop een beslissing genomen wordt. Ik bedoel, ja. als, die, als die beslissing niet op een goede manier genomen wordt, dan is het dan, dan ook. moet je, ook je daar van tevoren afspraken over maken. Ja, dat, ja, dat, dat wel weer vergaderen. Weer vergaderen, <laughs> even ja. weer vergaderen over Heel kort een beslissing even. die al genomen zou zijn. Dus ik weet niet, we gaan ze vandaag gaan bespreken. Maar ze hebben nu ook allemaal gemarkeerde kaarten natuurlijk in die vergadering. Wat gaan ze doen? Terugdraaien vandaag, iets wat al publiekelijk bekend is en waar zoveel geld mee is gemoeid uh, of we moeten de een de ander nog alsnog zien te overtuigen. Ik weet niet ja. waar ze over vandaag uh, praten. Ik heb volgens mij ja. nog niet begrepen, uh, dat, uh, maar dat weet Mark Hamer meteen wel... of er echt daadwerkelijk een beslissing wordt genomen. Maar dat gaan we nog uh, horen. We gaan naar de mist, naar de sneeuw, naar de regen... nu we er toch over schaatsen hebben. En dan hebben we het natuurlijk in dit geval over wielrennen. Heel logisch. Gio Lippens bij de Giro. En daar een uh, prestigestrijd. Want uh, Vincenzo Nibali is er vandoor gegaan in het peloton. Hij is uh, voorbij de koplopers gereden. Dat betekent dat Pieter Wening is uh, ingehaald uh, en Eros de laatste overgeblevene van de vluchters. De man van Movistar de ploeg. Die al vier etappes heeft gewonnen in deze Giro. Maar die vijfde die zit er toch echt niet aan te komen. Wat Nibali denkt nadat nou, hij de klimtijdrit al gewonnen heeft. Een paar dagen geleden. Ik ga ook voor mijn tweede etappe-overwinning. Dan zet ik tenminste die roze trui. Zet ik nog even luister bij. Dan, uh, dan kleur ik die trui ook nog even extra. Met een extra etappe-overwinning. Achter Nibali twee man, twee Colombianen. Rigoberto Uran. Die staat ook hoog in het uh, klassement. Hij staat Derde. Hij zou wel eens Kadel Evans voorbij kunnen gaan. Ook een prestigestrijd, want Evans heeft moeten lossen. En Carlos Betancourt is de andere Colombiaan. En dan gaat het weer om de strijd om de witte trui. Betancourt twee seconden achter Rafael Maica de Pol, Die op de zesde plaats staat in het klassement. Twee seconden, nou die heeft hij inmiddels al ruimte pakken. Maar daarachter daar zien we ook nog steeds dat er hard gereden wordt. En dat Cadel Evans weer in aantocht is. Die heeft toch weer een tweede leven gevonden. Terwijl de sneeuw nu echt met pakken, streamend naar beneden komt. Prachtige beelden vanaf die flanken van de trek met die Lavaredo. Het hockey Rotterdam-Oranje-Zwart play-offs te groot. Nog ruim 4,5 minuten spelen. Het is nog steeds 1-0 voor Rotterdam. Dat is genoeg natuurlijk om te winnen. Maar één treffer van Oranje-Zwart maakt het 1-1 en dan komt er in ieder geval nog een verlenging. Want er moet vandaag een winnaar komen in deze eerste finale wedstrijd voor het Nederlands kampioenschap. Beide duels, en dat zijn nou eenmaal de regels bij de play-offs... ...beide duels geven een winnaar. Verlengen of shootouts. Dat kan, dat kan dan de beslissing brengen. En die beslissing die is voor nu op het moment nog niet nodig. Want dat is allemaal in het voordeel van Rotterdam natuurlijk. Dankzij die 1-0-voorsprong van Steve Edwards in de eerste helft. Halverwege. En Rotterdam is gewoon de betere ploeg hier. Oranje-zwart is geen schim eigenlijk van het elftal... ...dat de reguliere competitie won. Afgetekend won. Oranje-zwart... Uh, ja ...struggelt met zichzelf, vecht tegen zichzelf... ...heeft uh, niet één strafcorner gekregen... ...heeft uh, één, misschien anderhalve kans gekregen in de hele wedstrijd... ...en dat is gewoon niet genoeg tegenover een overtuigd Rotterdam. Rotterdam dat moet doen op weg naar het Nederlands kampioenschap... ...wat ze hier zo ontzettend, ontzettend graag willen. Moet doen, doet wat het moet doen en dat is winnen. De eerste wedstrijd thuis gewoon winnen. Dan wordt het morgen natuurlijk lastig in Eindhoven... ...maar dan weet je het nooit, dan is het weer een nieuw duel... ...en als Rotterdam dan wint dan is het gewoon... Gepiept, dan is Rotterdam kampioen van Nederland. En dan gaat Oranje-Zwart nog wat doen in die laatste 3,5 minuten die we nog te spelen hebben. Sander Baart in duel op het middenveld. Raakt de bal weer kwijt levert ook niets op Rotterdam, neemt makkelijk over. De defensie van Rotterdam, ik zei het al... heeft het hele middag niet moeilijk gehad. Niet moeilijk gehad tegenover Oranje-Zwart... dat als leider na de reguliere competitie niet heeft kunnen laten zien... dat het hier de beste ploeg van Nederland is. Nee hoor, Rotterdam is de betere vandaag. Dat is duidelijk. En de 1-0 voorsprong voor Rotterdam is magertjes, magertjes... zodat het in die slotminuten nog wel eens spannend zou kunnen worden. Want ik zei het al, Oranje-Zwart heeft genoeg aan aan één doelpunt om het gelijkspel en een verlenging binnen te halen. En dan eventueel de shootout. Maar Rotterdam blijft in balbezit. Doet dat op de middenlijn via Nick Wilson. Nick Wilson speelt hem rustig in de richting van een van de voorwaarden van Charles. Die dat niet bij kan. En nu neemt Oranje-Zwart weer over. Maar Rotterdam is wel ver van het eigen doel af. En dat moet je natuurlijk doen. Wil je voorkomen dat Oranje-Zwart de kansen binnenhaalt. Dat Oranje-Zwart de kansen binnenhaalt. Voor die ene zo belangrijke treffer. Die dan toch nog een verlenging zou kunnen opleveren. Maar Oranje-Zwart laat vandaag absoluut niet zien waartoe het in staat is. En Rotterdam neemt over op het middenveld. Stort, stort daar goed. Uh, opgepakt die bal door Simon Child. Sam Child nu daar uh, in de richting van uh, Sander Baart. Baart uh, laat de bal via de stick rustig over de achterlijn lopen. Kijk ik naar de klok met nog twee minuten te spelen. Is het uh, Rotterdam dat al uh, heel voorzichtig, heel voorzichtig feest kan gaan vieren. Er zijn veel mensen afgekomen hier op het duel. En zij genieten van hun ploeg van Rotterdam. En ze zullen morgen, zeker als Rotterdam hier vandaag gaat winnen, allemaal gaan meereizen naar Eindhoven. We gaan uh, kijken wat uh, de finish gaat brengen Gio bij het wielrennen. Nog 1 kilometer en 100 meter voor Vincenzo Nibali. Dat lijkt een heel klein stukje als je op het vlakke rijdt. Als je op een massa-sprint aangaat, dan is het in no-time gepasseerd. Maar hier op deze verschrikkelijke berg, die Tretci die lavaredo gaat het wel even wat langer duren. Want wat is het toch een verschrikkelijke klim. Hij is kort, hoor. Het is 7 kilometer klimmen uiteindelijk. Op het moment dat ze daar beneden komen, dan moeten ze nog even door zo'n tolpoortje heen. Wat normaal gesproken moet je betalen om hier naar boven te rijden... Op die besneeuwde berg waar je fantastisch mooi kunt wandelen. Waar je kunt klimmen ook tegen die bergklompen op. Tegen die dolomietenreuzen. Hij is inmiddels in de laatste kilometer aangekomen. Vincenzo Nibali in zijn roze trui. Ik zei het al. Hij wil het luisteren bijzetten. De Giro heeft hij nog nooit gewonnen. Maar nu gaat hij hem sowieso voor het eerst winnen. Dat was eigenlijk al zeker sinds die klimtijdrit van twee dagen geleden. Toen hij de concurrentie op grote afstand zette. Cadel Evans op vier minuten en twee seconden. Rigoberto Oran. Op 4.12. Scarponi op 5.14. En zo kun je dat hele rijtje afgaan grote verschillen in de Giro. Maar toch, dan is het wel mooi dat hij eerzuchtig genoeg is om ook op die laatste, echt serieuze dag van de Giro, morgen natuurlijk nog de etappe naar Brescia. Maar vandaag is de laatste serieuze dag om het dan nog te proberen. De etappe is onthoofd. Dat weten we. We hebben een aantal bergen die er niet in zitten in deze be, etappe. Vanwege de sneeuw, geen Costa Longo hebben we gehad. Geen San Pellegrino en geen Passo Di Gio. Dat had misschien wel een hele andere etappe te zien gegeven. Maar maar wel uiteindelijk de trekrochi en de trecime. Die hebben de renners wel voor de benen gehad vandaag. En Nibali lijkt in ieder geval de beste in deze etappe te zijn. We kijken nog even naar wat erachter zit. Betancourt dus samen met Ouran. Uh, die twee Colombianen. Wat doen de Colombianen het goed in deze Giro? En ze hebben gezelschap gekregen van een derde man. Iemand van dat team Columbia. Zou het weer die Darwin Atapuma zijn die er weer bij is gekomen. Want die was ook al heel attent in uh, de eerste fase van deze etappe. Toen we ook nog de demarrage zagen van Pieter Wening. Nu weer de problemen trouwens bij Cadel Evans. We zien hem daar uh, in het wiel zitten van onder andere Scarponi en van Nieme de twee ploeggenoten van Lampre die daar in de achtervolging zitten en ik kijk ook nog steeds naar die drie achtervolgers die weten dat ze niet in de buurt komen van Vincenzo Nibali. Nog 600 meter voor Nibali. Op die trecci met die Lavaredo. Hij zit er al lang in hoor. In de Giro deze klim. De eerste keer was in 1967. Toen kwam Felice Gimondi als eerste naar boven. De tweede keer was een legendarische. Eddie Merckx die daar toen in zijn eentje de hele Giro op de kop zette. Hij won in 1968. Daarna waren het Fuente... De Spanjaard en Beat Broy, de Zwitser die als eerste boven kwamen. Ook Lucio Herrera, een columbiaan uit die andere tijd van de Columbianen. De vorige tijd van de Columbianen. die kwam ooit als eerste boven. En de laatste die hier als eerste boven kwam in 2007. Dat is iemand die daarna met grote strepen uit de wielerboeken is geschrapt. Ricardo Rico. Een uh, idioot werd hij genoemd door zijn ploeggenoten. En door zijn, uh, zijn uh, mede-renners. Vanwege het feit dat hij voor de zoveelste keer al op doping werd betrapt. En toen definitief uit het wielrennen verdween. Zoals dat die Luca ongetwijfeld ook staat te gebeuren nadat hij gisteren. Waar dat bekend werd dat hij voor de tweede keer op het gebruik van EPO werd betrapt. De achtervolgers ze zijn inmiddels binnen de 500 meter van de eindstreep. De verlossende eindstreep. Nibali is dichterbij. Hij is bijna boven daar op de parkeerplaats van de Trecimi di Lavaredo. Fruts nog wat aan zijn truitje. En weet dan dat hij niet meer bedreigd kan worden door de mannen die erachter zitten. Die drie Colombianen in de achtervolging. Daar zien we hem aankomen. Het lijkt een beetje, alleen waren de beelden toen in zwart-wit. Op die aankomst van Eddy Merckx op die treedteimen. Want je ziet hem nauwelijks door die sneeuw. Door die sneeuwjacht. Op die verschrikkelijke berg. Alleen maar grote sneeuwmuren aan de zijkant. Af en toe wat publiek langs de borden. Dat zijn de mensen die daar nog kunnen staan. Veel zijn het er niet. Want probeer daar maar eens boven te komen. In deze slechte omstandigheden. Kijken waar die inmiddels is. Is het nog 200 meter? Het is... Nou ja, het is moeilijk te zien hoor die bordjes. Door de sneeuw. ...voor Vicenzo Nibali. Maar hij is in elk geval in het zicht van de vaste camera's. Hij heeft deze Giro beheerst. Is niet in de problemen gekomen in die eerste kletsnatte week... ...toen we zagen dat Bradley Wiggins in de problemen kwam. Hij is inmiddels al binnen de 100 meter zo'n beetje van de streep hier. Maar hij is nooit in de problemen gekomen. Niet in die afdalingen, niet in die beklimmingen, niet in de tijdrit. Nibali heeft geheerst en gaat de Giro winnen. En ik denk... Dat Kadel Evans zijn tweede plaats kwijt gaat raken aan Rigoberto Uran. En nog eens langs de lijn op 1. Een bijzonder geluid van een bijzondere vogel. U luistert naar een wereldkampioen. De wetenschappelijke literatuur vertelt ons dat deze Noordse ster 35.000 kilometer per jaar aflegt. Maar dat is helemaal achterhaald. Het wereldrecord is verpletterd. En we laten u genieten van het ontwaken van het nadermeer. Zo klinkt het een uur voor zonsopgang. Ik hoor niks. Klopt. Maar een uur later hoor je dit. Daar kunnen we uren naar luisteren. Maar we maken ook wat ruimte voor een safari in Wateringen... voor pluk nummer 4, voor de Stijgerberg en de Kaapverdische Mussen. Morgenochtend van 8 tot 10. Radio 1. Vroege Vogels. En nog eventjes de wereldrecordhouder. Het nieuws van alle kanten. Alles klinkt mooier in het concertgebouw. Ook Britains Spring Symphony op 3 juni.